Dat bekijkt ja. Pieter, verdomme, reageer toch niet altijd zo? Of zo? Nee. Ik reageer gelijk ik wil, mens. Oké, okay, ik heb het begrepen. Ik ga weg. Allee, Pieter, doe nu niet een Allee, opzij. hop. maar alleen, waar, waar gaat hij naartoe? Op een ander slapen. Want zie dat ik weer een nachtmerrie krijg en u wakker maak. Allee, Pieter. Salut! Oh. hier toch? Ja, de officier van wacht zei dat hij u al gezien had... ...maar ik dacht, dat kan toch niet, commissaris is nooit zo vroeg... Weet jij dus dan... hoe dat stommachine hier werkt? Dat zal gauw een automaat op de gang zetten, hè? Alleen, je wilt dat spel zelfs niet openen. Ja, maar kom, laat mij je maar doen. Hey, Pieter, jij ziet er zo vervrongen uit. Precies zoals je hebt in de goot gelegen. de goot? Nee, Hotel Levenbrug. En dat zal niet gauw meer gebeuren. Ja, maak het maar extra straf hè. Hotel in de Moerstraat. Wat is op vijftig meter van uw deur. Ja, en dan? Is er iets gebeurd, Pieter? Heeft Nou, Lode... nee, Ik heb veel goesting om die nachtportieren te laten oppakken. Heeft me verdomme twee uur te vroeg wakker gemaakt. Hebben we toevallig ergens een aan aanklak liggen tegen dat hotel? Uh... Wat is die suiker? Ja, ik haal haar wel in mijn bureau. Zie, Pieter, heb je ruzie gemaakt? Ja, Karin. Je moet niet vragen waarover, want... Ik heb geen goesting om dat aan u uit te leggen. Als erop aankomt, zijt het allemaal dezelfde. Zeg al maar, ik mijn neus niet af, hè. Je, er is iets aan dand met u, hè. Ik heb dat al lang in de gaten. Wil je het mij echt niet vertellen? Aan ja, nu. Waarom zou ik? Wat? Gij hebt mij ook niet verteld dat je lang voor mij wist dat Guido wegging? Maar gaat dat nog altijd daarover, maar Pieter. toch... Het is commissaris voor u. Karin Neels. oké? Okay? Of uit. Ga die suiker maar halen. Goedemorgen, Karintje. is Zeg, wat is het verkeerde been uit bed gestapt misschien? Goedemorgen. We bent er zo vroeg bij, commissaris? Hou je jas maar aan. We gaan direct die Hieronima onder handen nemen. Ik wil Cathy vernemen zo gauw mogelijk vinden. Drink u eerst eerste kopje koffie. Vermeer, drink u koffie thuis, hè. Gelijk iedereen. Kom aan. Hier is uw suiker, hè, commissaris. straf voor koffie, commissaris. Zeg die koffie waar ik denk, agenten neer. Merci, commissaris.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 En ik kom maar allemaal die te doen Schatje, kom aan Ik geef toe, ik had dat niet mogen doen Maar jij bent begonnen, dus hè? jij eigenlijk geen moord oplossen? Ja, tussen ja, haakjes Nog altijd geen spoor van Katty Vermeer en ik zijn vanmorgen nog maar eens bij Ja, Jeroen dat van weet Ballen. ik al, Vanin En ze heeft niet het minste idee waar Katty naartoe is Maar jij denkt naar Rome Hoe weet jij dat? Van Jan Vermeer Ach zo, uw protégé heeft u gebeld En dan nog achter mijn rug. Ik heb hem gebeld, Vanin ...wat jij wacht weer niet te bereiken. En let jij maar een beetje op uw eigen protégé, hè? Is ze een beetje kunnen troosten, ja? <lacht> niet voor het een en het andere mensen, maar uh, gehoord u tot in de gang, hè? <lacht> oh, schoon boeketje. Iets te vieren, hè? Hm? Bon, we moeten vandoor. Momentje, Pieter, ik moest u toch hebben. Uh, zijn er al vorderingen in de zaak Koenen? Geen idee, procureur. Wel misschien eens met meneer Goormachtig. Van één...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 Oh ja, uh, wat de zaak vernemen betreft. Er is geen zaak vernemen van u! En als je daar nog één keer over spreekt. ga ik sancties treffen. Is dat goed begrepen? En nog eens bedankt voor het dinertje, nee. Volgende keer is het ons. Zeg vooral bedankt dat je gekomen bent, hè. Het was, het was echt tof dat we, dat we nog een keer gezellig hebben kunnen babbelen, gelijk vroeger, hè. En heel leerzaam voor mij. Gert, je moet u herpakken. Eén van is gebeurd. Iedereen maakt fouten. Alleen hebben die van ons Gertje wel iets meer gevolgen. Een je gapje, mensen, grapje. In ieder geval, als je van deze dagen nog eens kan zalen... we me mijn plezier mee, oké? Okay? Zolang je nog kan, moeten we toch van profiteren, hè? Allee, tot nog eens. Rij ja, voorzichtig, hè? Ja. En Rita, dag, je Ja. Gelukkens. Eerlijk is, ik ben blij dat ze wekselen ben de laatste tijd verschrikkelijk op mijn zenuwen en dan die Rita Kakkelen die zonder kop. Ja ja, mijn vrienden hebben nu nooit aan gestaan, dat weet ik al lang. Dat is niet waar even, als de situatie is anders nu hè. Kan wel iets drinken?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 De enige die ons kunnen beschermen... Maar zwijg, he. zwijg, ik wil niet meer horen, ik wil niet meer horen. Eva, Eva, van mij Eva, oh, even, af. even, even, laat mijn oh. lop. Wat? Oh oh, oh, oh, verdomme, gesmeerlap, hoe durf dat? Ik, ik haat u, witte, dat, ik haat u. Kom, even, even, kom, kom niet dichter, jongen, of krap de holen uit uw kop. Maar, je verdomd, gertje, de kokkeren.